Twee uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Aartsbisschop Grisos Tomos van Cyprus vindt dat zijn land zo snel mogelijk uit de euro moet stappen. Tegen nieuwsuur correspondent Saskia Dekker zei hij dat de Cypriotische pond snel weer moet worden ingevoerd. De aartsbisschop denkt dat de pond een sterke munt wordt vanwege de aardgasbaten. Dan zal je zien, dan hebben we Europa niet meer nodig en komen de Russen heel snel terug. De aartsbisschop van Cyprus heeft veel macht op het eiland. De kerk bezit er onder meer een bank en diverse bedrijven. Het bestuur van de Laiki-bank op Cyprus heeft bevestigd dat via buitenlandse filialen miljoenen euro's aan tegoeden zijn weggesluist. Op Cyprus zelf zijn de banken al dagen dicht omdat de autoriteiten vrezen dat mensen massaal hun geld van de bank halen. Maar de filialen in het buitenland bleken open. Spaarders moeten een deel van hun tegoed boven 100.000 euro bijdragen aan het Europese reddingsplan voor Cyprus. Rekeninghouders bij de probleembank Laiki worden het zwaarst aangeslagen omdat de bank wordt opgesplitst en daarna verdwijnt.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 Zo'n 1500 gewapende burgers hebben de stad Juan Escudero in de Mexicaanse staat Guerrero bezet. Ze hebben de chef van de politie en acht agenten opgepakt. Daarna zijn ze zelf in de straten gaan patrouilleren. Ze beschuldigen de politie ervan eerder deze week hun leider te hebben vermoord... nadat hij een klacht tegen de agenten had ingediend wegens afpersing. In Mexico vormen inwoners steeds vaker burgerwachten. Hele gebieden worden gedomineerd door drugskartels en de politie staat doorgaans op de loonlijst.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 We zijn nog wakker na dinsdag 26 maart 2013. De dag waarop in Engeland een hond de trouwring van zijn baasje terugvond. En daar gaan we het niet over hebben. We bellen zometeen wel met Cyprus, waar Joep Klinkerbeil nog steeds niet bij zijn geld kan. En we beschouwen de wedstrijd van het Nederlands team nog even na. Dat allemaal zometeen. Eerst gaan we naar de Tweede Kamer. Ja, want daar ging vanavond minister van Financiën Dijsselbloem in debat... met de Tweede Kamer over de steun aan Cyprus. De eilandstaat zit in zwaar weer en de eurozone gaat helpen. Toch haalde onze minister de internationale wereldpers om zijn spraakmakende interview met Reuters. Veel oppositiepartijen die roken bloed en wilden de bewindsman eens goed aanpakken. Namens D66 voerde Wouter Kolmees het woord. En met hem praten we na. Uh, meneer Kolmees, goedenacht. Goedenacht. He heeft u samen met uw collega's ook, uh, meneer Dijsselbloem, goed het vuur aan de schenen kunnen leggen vandaag? Um, ja, het gaat niet zozeer om het vuur aan de schenen leggen. Het gaat meer om het benoemen van wat er fout is gegaan de afgelopen anderhalve week. Om te voorkomen dat het in de toekomst weer fout gaat. Ja, want wat is dat zoal? Nou, er is vooral heel veel onrust ontstaan, uh, uh, zowel vorige week vrijdag toen de eerste uh, reddingsbandprincipes bekend werden, als ook. Afgelopen, of gisteren eigenlijk, gistermiddag, toen de minister van Financiën een interview heeft gegeven aan Reuters en de Financial Times. Er is heel veel onrust ontstaan, met name in, in uh, zuidelijke Europese landen, over de aanpak van de, van de eurocrisis. Dat, is, uh, dat vind ik geen goed teken. Ja, het, het ging uh, uiteindelijk om één woord, het woord blauwdruk, dat hij dan niet zou kunnen kennen in het Engels. Maakt één woord dan zoveel uit op dat niveau? Nou, het gaat om het, uh, het probleem. Al die landen die in het probleem zijn, of je nou over Spanje of Griekenland of Cyprus hebt, hebben allemaal hun eigen problemen. En voor al die landen moet je specifieke oplossingen te vinden. En D66 is een groot voorstander van bijvoorbeeld het, uh, het laten betalen van private partijen als oplossing voor het probleem. Dat betekent bijvoorbeeld aandeelhouders of, of uh, obligatiehouders meebetalen bij het oplossen van financiële problemen in banken. Mm -hmm. Maar je moet wel uh, onderscheid maken tussen allerlei landen. Als je nu zegt dat Cyprus een blauwdruk is voor andere landen... Dan, uh, ja, dan creëer je een hoop onrust in andere landen met een grote bankensector, dus die ook problemen hebben met hun staatsfinanciën. Dat vind ik niet verstandig in deze tijd. Juist als het eigenlijk eens wat rustiger is geworden in Europa, uh, uh, en dat de eurocrisis uh, ja, wat geluid lijkt te zijn. Ja, nou heb ik vanmiddag, of vanavond met een schuin oog zitten kijken naar het debat. En wat, wat ik mijzelf toen afvroeg was... in hoeverre is dit uh, binnen onze vorm van dualisme verantwoord? Want eigenlijk stelt u ook vragen aan de voorzitter van de Eurogroep. Misschien wel meer dan aan de minister van Financiën. Ja, de heer Dijsselbloem is bij. Hij is natuurlijk voorzitter van de Eurogroep en ook de Nederlandse minister van Financiën. De Nederlandse inbreng wordt, uh, wordt gedaan door staatssecretaris Bekers mm -hmm. in Europa. Die was ook bij het debat aanwezig. Maar het belangrijkste is natuurlijk wat, wat onze minister in Europa doet. En ook wat hij daarna in interviews zegt als er eenmaal een deal is. Ja, dus maar... daar ging het wel over. Maar is het dan niet zo dat dit debat uh, voor meneer Dijsselbloem net zo goed in elk willekeurig ander Europees land... in, in, in de fractie of in, de, in het parlement gehouden had kunnen worden? Uh, dat denk ik toch niet, want uh, de heer Duitsland is natuurlijk wel voorzitter van de Eurogroep. En ook, je ziet ook dat er ook buitenlandse journalisten toch wel meekijken naar wat, wat hij hier in Nederland zegt. Uh, overigens is de heer Duitsland vorige week ook in het Europees parlement geweest... waar hij ook uh, ondervraagd is over, over het Cypriotische pakket. Ziet dus dat meerdere parlementen ermee bezig zijn. Maar normaal gesproken is het natuurlijk de nationale minister van Financiën... die het nationale parlement uh, verantwoording aflegt. Maar onze minister heeft een bijzondere positie omdat hij ook voorzitter is van de Europa. Ja, uh, Ik vond hem er gisteren bij Paul Witteman uh, al behoorlijk vermoeid uitzien. Vandaag ook weer een lange dag gemaakt. Uh, dubbele verantwoordelijkheid. Denkt u dat hij al spijt heeft van dat voorzitterschap? Nou ja, ik geloof niet dat hij het spijt van heeft. Het dus is een ontzettend heftige baan. Zeker vorige week toen het uh, overleg in Brussel en uh, op Cyprus... en dat hij heen en weer moest reizen en weinig nachtrust heeft gehad. Dus uh, ik, ik, ik geloof wel dat hij, dat hij ontzettend moe is na deze hectische week. Uh, maar spijt zal hij niet hebben. Het is toch ontzettend belangrijk dat Nederland uh, een, een belangrijke rol heeft... in die eurogroep en de voorzitter levert. En Daarmee kan je toch je ideeën... Uh, sneller kwijt. Ja, is dat wel zo belangrijk, dat voorzitterschap? Want hij werd in de Tweede Kamer vandaag volgens mij ook meer een soort stroomman genoemd voor, uh, voor Duitsland en voor Merkel. Um, nou, dat is een beetje de kritiek die de, de, de afgelopen dagen uh, op het functioneren van Duitsland is, is, is gewezen. Dat hij inderdaad uh, een hele harde Noord-Europese lijn uh, heeft gecommuniceerd. Vindt naar u dat ook? Nou ja, ik vind dat, dat ligt een beetje genuanceerd. Ik ben een groot voorstander van, wat ik net zei, het aanpakken van, uh, van banken als die fouten hebben gemaakt. Het probleem is alleen dat uh, de onrust in de eurozone nog steeds zo groot is, dat uh, een situatie of onrust in één land makkelijk kan overslaan naar andere landen. Dat zag je vorige week ook een beetje gebeuren, dat uh, mensen in Italië en Spanje zich zorgen begonnen te maken over hun spaargeld. Mm -hmm. En dat was juist in deze situatie, waar we eindelijk weer een beetje op de weg omhoog zitten, ligt is aan de, de einde van de tunnel, klinkt dat niet verstandig. En ook niet nodig. Uh, want uh, er zijn heel veel goede plannen in ontwikkeling. Er wordt in Europa gesproken over een bankenunie. Mm -hmm. Dat betekent dat we Europese toezicht op banken komt. Dat betekent ook dat er voor heel Europa eenzelfde manier van het oplossen van banken en als D66 het voor het zeggen had, stel uh, Slovenië, het volgende land, zou opvallen staan. Stel, hè? gewoon een, een doemscenario. En uh, dan zou meneer Dijsselbloem eerst even met u bellen. Wat zou u zeggen dat hij moest doen? Uh, anders dan in Cyprus misschien? Nou, ik, ik, ik ga zeker niet in op, op individuele gevallen. Dat vind ik niet verstandig. Want die is vanuit mijn rol. Wat ik meer in het algemeen vind, is dat uh, de hele bankensector in Europa sterker moet worden. En dat betekent dat er buffers moeten worden opgebouwd. Dat alle landen die een grote financiële sector hebben, of landen die er financieel uh, slecht voor staan, alles, op alles moeten zetten om uh, uh, op korte termijn uh, steviger te kunnen worden. We, kunnen we op korte termijn in economische crisis buffers opbouwen? Nou ja, dat, dat zie je bijvoorbeeld bij de Nederlandse bank. Als je de, de buffers van de Nederlandse banken vergelijkt van 2009, 2010 en nu, zie je dat... Vers, uh, zijn geworden. Er zit gelijk ook dat de financiële instellingen ook fors kleiner zijn geworden. U uh, wordt nu door ons gevraagd dit uh, nogmaals uit te leggen en te verduidelijken. Is dat niet ook een beetje eng? Ik bedoel, uh, Duizelbloem zegt één woord verkeerd en uh, de hele financiële markt in Europa knallen in elkaar. Maar daarom is het ook heel belangrijk dat de voorzitter van de Eurogroep. Toch, ja, al zijn woorden wordt ook een ja. goudschakel. U wil ook niet ingaan, bijvoorbeeld op Slovenië als individueel geval, omdat het alleen maar dan een, een als-dan scenario wordt en dat misschien ook gevolgen geeft. Nou, maar ook omdat ik niet precies uh, de situatie in Slovenië ken. En ik kan daar leuk vrij over filosoferen. Maar uh, je moet goed weten waar je het over hebt. Wil uh, je daar? ...met zeker met een deskundigheid over praten. Ja, maar... En ik heb geleerd de afgelopen jaren... Mm -hmm. als, het, ...als je Spanje en Griekenland met elkaar vergelijkt... zijn compleet verschillende problemen. In Spanje gaat het over een vastgoedcrisis uh, en een bankencrisis... ...terwijl het in Griekenland echt ging om een overheid die te veel geld uitgaf... Maar de bij PvdA en VVD kan ik het antwoord van tevoren op een papiertje geven... ...bij d 60 misschien niet. Als ik zeg van spaartegoeden blijf je af, dan zegt u... Ik zeg dat je, dat, uh, dat je daar dat het inderdaad het uitgangspunt moet zijn. En dat je daarom ook in de post to stelsel in stand moet houden. Dat betekent dat spaartegoeden tot 100.000 euro, dat is een Europese afspraak. Dat je daar niet aan mag tornen. Ja, ja. Dat alle onzekerheid die er ontstaat, als daar wel aan getornd wordt... dat dat heel slecht is voor de hele eurozone. Het is het, is het antwoord in het midden, volgens mij. Deze 60 Kamerlid nou, uit te komen bestandig, is. Bestandig anders in ja. Ja. Ja. Heel verstandig. Heel verstandig. Hartelijk dank voor de toelichting. Graag Zo kijkt Wouter Koolmees dus naar deze situatie. Maar wat vinden de mensen op Cyprus er eigenlijk van? Ja, het was de bedoeling dat de Cyprioten vandaag namelijk weer gewoon bij de bank konden aankloppen. Maar net zoals de afgelopen weken stonden ze voor een dichte deur. Zelfstandig ondernemer en collega-radio-DJ Joep Klinkerbijl spraken we hier vorige week ook al over. Joep, hoi, Goede nacht. Vorige week zei je dat je direct je geld van de bank zou gaan halen als dat kon. Maar die kans heb je nog steeds niet echt gehad, of wel? Nee, en dat zal nog wel tot en met vrijdag duren. Waarschijnlijk donderdag of vrijdag dat, uh, dat de banken weer open gaan. En dan zal het mondjesmaat zijn wat je eraf kan halen. Ja, ik, we horen hier toch verschillende berichten dat je inmiddels al wel 100 euro kunt ophalen bij de bank. Maar dat is dus ook niet zo? Je kunt, je kunt pinnen. Ja? Maar uh, je, je kunt geen bank binnen, want er is geen bank open. Nee, maar, maar pinnen tot 100 euro nu? Ja, zo om en nabij, bij de ene bank 100 en bij de andere bank 200. Maar uh, dat is natuurlijk dat is niet, niet de oplossing, mensen willen gewoon hun geld op kunnen halen. Ja dat is zo, hè? wij horen natuurlijk de verhalen hoe het van bovenaf geregeld wordt. Maar we zijn eigenlijk benieuwd, nou, hoe is het? Zeg maar, als je op Cyprus woont, uh, staat er een rij bij de pinautomaten, uh, uh, op, hoe, hoe, hoe verhaal je dat? Elke, ja, elke dag staan de rijen bij de pinautomaten, uh, want mensen hebben gewoon, hebben gewoon geld nodig om boodschappen te kunnen doen. Dus het is echt in het rijtje staan en, uh, en geld pinnen, ja. maar dat is mondjesmaat. Vorige week toen zei je dat je echt zo snel mogelijk uh, al je geld van de bank wilde halen. Want je vertrouwde het niet meer. Ze zouden er zo aan kunnen komen. Dat zouden alle Cyprioten ook doen. Is er niet zoiets ja. dat je het gewoon via internet eraf kan schrijven? Nee, of is dat, dat ook afgekaart? Dat, dat is ook af. Je, je kunt gewoon niet aan het geld komen. Mm. Zo en, simpel is het. Je, en, en grote bedragen het dan... in de winkel. Als je voor 200 euro aan, uh, aan boodschappen doet. Kan je dat nog wel gewoon pinnen aan, dat aan de, is de kassen? probleem. Ja, dat is geen probleem. De, de, de winkels accepteren gewoon creditcards. Ja. Nu uh, was het nieuws uh, juist eigenlijk van gisteren dat Jeroen Dijsselbloem extreem trots was dat er toch een oplossing gevonden was. Wordt daar in Cyprus uh, ook zo over gedacht? Nou, dat dacht het niet. Ze zijn uh, uh, absoluut niet blij met deze hele situatie. En uh, omdat het nogal uh, vergaande gevolgen heeft. Een leikie sluiten betekent dat er uh, ja, twee, 2.500 mensen op straat komen te staan... Uh, uh, de, de mensen die de centjes boven een ton hebben, ...die zijn gewoon echt dat geld. Echt, echt kwijt. Mm -hmm. dus, ook, dus ook mensen. Ik heb uh, van de week mensen gesproken die uh, uh, die, die, die, die, ...die centjes hebben uh, opgespaard om hun kinderen te laten studeren. En uiteindelijk hebben ze dan een tonnetje of twee op de bank staan, waardoor ze, waardoor ze zoiets hadden: dan kunnen onze kinderen gewoon lekker uh, naar Engeland toe. Maar dat uh, gaat niet door, tonnetjes weg. Ja, en, maar dus die trots die wij hebben misschien richting Dijsselbloem... die wordt daar absoluut niet uh, gedeeld. Is er dan toch niet een nee. beetje die opluchting van... nou ja, we gaan in ieder geval niet failliet? Nee. Er is één ding mag heel duidelijk zijn, dat we niet failliet zijn, daar is iedereen wel gelukkig mee. Maar de manier waarop dit is afgehandeld, een Cypriot zegt letterlijk, luister, als we in een Europese gemeenschap zitten, dan moeten we elkaar als, als, als vrienden beschouwen en dan moet je elkaar helpen. Dit is niet een manier van helpen, dit is gewoon regelrechte diefstal. En zo wordt erover gesproken. Ja, maar er is toch eigenlijk geen enkele manier leuk om hier uit te komen? Het, het moet toch altijd geld op tafel komen? Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Alleen, ik, ik, ik keer het verhaal even... En dan maar een regelrechte vraag aan jou. Zou jij het leuk vinden als je morgen twee ton op de bank hebt staan... en plotseling er een ton verdwenen is? Ja. Hoe, zou dat, uh, hoe zou je dat ervaren? Nou, dan zou ik voor dat tonnetje tekenen moet ik zeggen. Moet ik, zeggen in ik heb geen van. ton. <laughs> <laughs> Was het maar zo feest dat ik zoveel geld had. Maar de Cyprioten die, die, die zien om zich heen natuurlijk ook wel... dat ieder land dat in de crisis is gekomen... van Spanje tot Italië tot Griekenland... het, het zijn mm. uiteindelijk de landen zelf die ervoor er op moeten draaien. Nee, Cyprioten weten dondersgoed wat er gebeurd is bij de banken, daar, daar gaat het verhaal ook niet over. Wat ze, wat ze uh, teleurstellend vinden is dat ze als voorbeeld worden gesteld voor de rest van Europa. En dat zit ze behoorlijk dwars, want er, wa er waren ook andere oplossingen mogelijk geweest. Uh, uh, door, door gewoon uh, iedereen een, een belasting te laten betalen, maar dan in overleg met de regering. En dit is gewoon heel geforceerd er doorheen gedrukt. Ja. Maar de regering lijkt nogal besluiteloos. Nou, die regering is in zover besluiteloos. Die, die, die hebben natuurlijk op een gegeven moment gezegd, we, moet, we, moeten, wel, we moeten wel iets accepteren. En uh, ja, en, ik denk dat die ook gewoon met de rug tegen de muur zijn gezet door Brussel. Die zijn gewoon geconfronteerd met dit is het en het is schrikken of stikken. Vorige week toen vroegen we, zou je ooit het eiland verlaten? Toen zei je nee. Is er in een week ook nog wat aan veranderd? Nee hoor, dat blijft precies hetzelfde. Het is een, het is een geweldig leuk eiland. Ik heb uh, de afgelopen week een aantal interviews met, uh, met verschillende uh, stations gedaan... ...en daardoor met een hele hoop mensen kunnen praten. En uh, Cypriotisch zijn hele erge, lieve, aardige mensen... ...die uh, hier vanzelf wel weer uitkomen. En uh, hoe is het eigenlijk met de bevoorrading en met de prijzen in de supermarkt bijvoorbeeld? Schieten die nu ineens ja. omhoog? Nee, nee, nee. Alles is, alles is en blijft heel normaal. Ja. Nee. Wij hebben hier ook de supermarkten die wat goedkoper zijn en, uh, en, en de wat duurdere supermarkten, net zoals we in Nederland Albert Heijn en de Lidl hebben. Ja. Zo uh, is dat hier, hier precies hetzelfde en er is op dit moment met de prijzen nog niks aan de hand. Maar, maar al, daar wordt natuurlijk wel voor gevreesd dat er een moment is dat de dat belastingen de lucht in moeten, want er moet ergens het kapitaal vandaan komen om die 10 miljard terug te betalen aan de, aan de EU. En als je morgen naar de supermarkt gaat, dan, ja, dan kan het eigenlijk maar over één onderwerp gaan nog steeds. Ik, kan, neem maar zo voor, oh, ik stel me zo voor dat er tien dagen lang alleen maar daarover gesproken wordt op straat, ja, toch? Er, wordt, er wordt over niets anders gesproken. En iedereen heeft een mening en het zijn allemaal verschillende meningen. En uh, er zijn mensen die halen hun schouder op en er zijn heel veel teleurgestelde mensen. Maar dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Nou Joep, ja. we zullen je die vraag niet stellen. Maar toch bedankt voor dit, uh, dit inkijkje in het uh, Cypriotische leven. Joep Klinkenbeil. Ja. Oké, okay, goeienacht. I might wait forever To tell you what's wrong I might tell you to your face to make my life Because I Know That I Can, dat is de nieuwste single van Andy Burroughs. Vroeger bekend als de drummer van Razorlight, Light, maar tegenwoordig succesvol. En wat heet succesvol solo artiest? want hij is momenteel in Nederland. Hij staat morgenavond in Doornroosje in Nijmegen. De dag erna in Tivoli de Helling in Utrecht. En de dag daar weer na in de Evenaar in Eindhoven. En alleen voor Tivoli de Helling aanstaande donderdag in Utrecht zijn nog kaartjes te krijgen. Zometeen gaan we het op Radio 1 lekker over voetbal hebben. Ouderwets over voetballullen, Diederik. Er is toch niks ja. moois? Want het Nederlands team speelde tegen Roemenië en won met 4-0. Dat zometeen op Radio 1. Maar eerst naar het vragenuurtje. Want in de Tweede Kamer liep het vandaag deels gesmeerd. Figuurlijk dan wel, want een van de vragen ging over olie. Namelijk over olierafferalerij Isla in Curaçao. Een groot milieuschandaal daar. GroenLinks-leider Bram van Ooyek vindt het onaanvaardbaar dat de Nederlandse regering zich niet inspant voor een aanpak van dit schandaal. De problemen zijn namelijk groot, vertelt hij tegen verslaggever Jesper Stoffelen. Ja, er vallen doden, er worden mensen structureel uh, uh, ziek. Het is uh, heel slecht voor, het, uh, voor de natuur. Uh, dieren hebben er verschrikkelijk veel last van met oliebesmeurde flamingo's. Maar inderdaad, als het zo erg is dat er jaarlijks 18 mensen doodgaan aan de schadelijke uitstoot van zo'n raffinaderij. Wij zouden dat in Nederland in geen 100 jaar accepteren als er één dode zou vallen. Dan zou zo'n raffinaderij onmiddellijk dicht moeten. Nu is het op Curaçao. En ons probleem is dat de regering niet de instrumenten gebruikt die ze heeft, ook minister Plasterk niet, om Curaçao hier in het Koninkrijk op aan te spreken. Maar minister Plasterk is zich vaak kwaad bewust. Nederland kan niet ingrijpen in een ander autonoom land. Wat we wel kunnen doen is aandringen op het vinden van een oplossing... ...met raad en daad bijstaan, met expertise en met advies. En dat hebben we ook over de jaren gedaan en daar zal ik ook zeker mee doorgaan. Ik heb nog, nog deze week met de minister-president van Curaçao over dit specifieke onderwerp gebeld. Bram van Ooyek is van mening dat Nederland wel mag ingrijpen in Curaçao. Op basis van uh, aanwe aanwezigheid van, zeg maar, uh, wat dan heet onbehoorlijk bestuur... ...dus dat Curaçao er op dit punt een potje van maakt, niks doet... Heeft de minister de mogelijkheid en in mijn visie de plicht om dit in, het, in de Koninkrijksministerraad aan de orde te stellen en gezamenlijk te kijken wat Curaçao en Nederland, het is natuurlijk in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van Curaçao en van de raffinaderij, maar wat we gezamenlijk kunnen doen. Volgens minister Plasterk gebeurt er al het een en ander. Nou ja, er is sprake van een milieuvergunning met scherpere eisen. Maar die moet nog worden opgelegd. Er is een plan van aanpak, maar dat moet dan worden geïmplementeerd. Dus uh, wij zullen erop aandringen dat ze daar inderdaad vaart mee maken. Het zal dus blijven bij aandringen, want ingrijpen. Dat kan dus niet volgens de minister. Ja, de minister zegt dat dat niet kan. Daar wordt uh, ook uh, door uh, juristen wordt dat tegengesproken. Nou weet ik wel, als je twee juristen bij elkaar zet, dan heb je twee uh, uh, verschillende meningen. Dus ik heb de minister opgeroepen om al zijn mogelijkheden nog eens heel goed tegen het licht te houden. te kijken of hij nou echt alles doet wat uh, in zijn vermogen ligt. Dat heeft hij beloofd en ik zal hem daar uh, heel snel weer aan herinneren. Maar zit Curaçao wel te wachten op hulp van Nederland? Een zijn minister zou gezegd hebben van wel. Dat was een van de ministers daar in het kabinet. Ik, ik uh, heb begrepen over dat hij inmiddels dat verzoek niet gestam doet. Dus toch van mening is dat, dat uh, Curaçao dat in eerste instantie zelf moet aanpakken. Als het zover is, is minister Plasterk wel bereid om enige vorm van hulp te bieden. Ja, maar niet in de zin van dat wij de kosten daarvoor zullen gaan dragen. Maar wel expertise, advies, uh, bijstand en allerlei andere vormen. Ja. Toch is er wel financiële steun geweest. Een half miljoen euro zelfs. Bram van Ooyek legt uit waarom. Voor het opzetten van een milieudienst. Nou, volgens Curaçao is dat geld gebruikt om een aantal mensen te trainen. Maar wij kunnen in ieder geval zien dat die milieudienst er nog niet is. Laat staan dat er een effectief toezicht is op al datgene wat de raffinaderijverkeer doet. Minister Plasterk vindt dat er wel een stap is bereikt met die financiële steun. Ja, ze hebben er mensen van opgeleid. Er zijn twee meetstations aangelegd. Dankzij die stations weten we nu wat we eigenlijk al vermoeden. Namelijk dat er te veel luchtverontreiniging uit dat ding komt. Dus dat is in zekere zin een stap is natuurlijk niet voldoende. U hoorde een verslag van Jesper Stoffelen. En zometeen heeft u live muziek hier op Radio 1. Neighbor Neighbor is bij ons in de studio. Ze zijn nog even aan het soundchecken, maar zometeen live. Het Nederlands Elftal zette vanavond opnieuw een belangrijke stap... richting plaatsing voor het WK in Brazilië volgend jaar. In de Amsterdam Arena werd Roemenië met 4-0 aan de kant gezet. Op papier dus een makkelijke overwinning. Maar ging het ook echt zo simpel? Voetbal International redacteur Joost Hofman die keek naar de wedstrijd. Joost, Goed nacht. Kan het WK ons nu nog ontgaan? Nee, nee, dat durf ik toch al stellig te zeggen van niet. Dat, uh, je merkt het uh, vooral omdat de spelers zelfs nu uh, nou al ja, eigenlijk niet meer erom uit kunnen. Hè? Lens die zegt ook al, oh, we kunnen een uh, ticket aan de leeringsverzekering al boeken. Dus nee, dit uh, WK dat, uh, komt toch wel akelig dichtbij. Of akelig? Goed dichtbij. <laughs> Door een klinkende 4-0 overwinning vandaag, was dat uh, volledig terecht? Ja, nou ja, in principe wel. Uh, ik vond het een beter spel werd gespeeld dan tegen Estland. Uh, natuurlijk van Gaal die hadden van tevoren wel uh, goed ingezien die zijn moeten die breedte ruimte, die ruimte breed houden. Um, want ja, die S speelt toch wat, uh, nou ja, wat, uh, wat, uh, wat compacter. En uh, nou ja, dat heeft toch wel heel, heel, goed, uh, heel goed opgepakt. Zeker. Met uh, met name ook jongens als uh, Stefan de Vrij. Die echt, uh, die zijn zelf na afgelopen ook, ook in de opbouw nog steeds bij kunnen dragen. Na, nou, DDF Perfect. Ja, want er zijn opvallend veel spelers uit de eredivisie, als je het vergelijkt met hoe uh, Bert van Marwijk uh, altijd uh, speelde. Dit is nog ja. niet het echte topniveau, maar uh, tot nu toe doen ze het allemaal prima. Ja, zeker. Ja, en, en zeker ook als het team. Hè. Ik bedoel, ik, uh, ik heb zat met te denken, uh, Stefan de Vrij, ik heb af en toe nog wel dat als hij bij Feyenoord speelt... Um, ik vind het toch nog niet helemaal safe, als je begrijp wat ik bedoel. Mm -hmm. En uh, ik vind het toch maar, als het, nu ziet u die hier presteert... Uh, met jongens als uh, Robin Percy, Persie, uh, Arjen Robin uh, in het team... die, die paas op uh, Robben, waarvoor Robin zelfs nog ging applaudisseren... want ik kon ze denigerend. was. Maar dat was, uh, dat was die paas. Dus uh, ja, die jongens die groeien echt... Uh, misschien een beetje vroeg om te zeggen, maar groeien wel als team. En dat is alleen maar goed, uh, aangezien we nog een jaar uitgaan hebben. Ja, tot nu toe, we nodig aan je alle wedstrijden dus in deze pool. Had je dat vooraf verwacht? Uh, ja, ik nou ja, kan. In principe wel ja, ik denk dat je daar wel vanuit mag gaan. er zitten natuurlijk altijd tegen van ons. Kijk, de, de, het zijn niet de grootste namen in deze pool, niet de grootste tegenstanders. Uh, overigens vindt Kevin Schroomman dat we niet altijd denigerend moeten doen over de tegenstanders. Nou ja, ik vind dat uh, van deze tegenstanders moet je gewoon de drie punten pakken. Ja. Uh, maar het kan natuurlijk overal uh, ergens je Ik kan altijd een steek laten vallen. Dat zie je ook bij de andere toptoeken. En dat, uh, ja, dat is alleen maar knap dat dat uh, tot dusver nog niet is gebeurd. Nou is er nog een rijtje wedstrijden te gaan. Uh, in de eerste zes wedstrijden is er nogal veel veranderd in de basisopstelling van Van Gaal. Uh, denk je dat hij nu zo langzaamaan met het oog op dat WK een vaste ploeg gaat smeden? Ja, ik denk het wel. Ja. Nee, je hebt natuurlijk uh, wel op het middenveld uh, snijden en Van de Vaart. Dat gaat nog wel even een battle denk ik. Want uh, Van de Vaart speelde maand ook weer, vond ik, heel erg goed. Mm -hmm. hij heeft wel gezegd van uh, kijk ze kunnen niet allebei op die teampositie maar Snijders is wel mijn aanvoerder dus die zou ik niet zo makkelijk vallen dus ja wat je dan zou krijgen zou je misschien Stokman en Snijders en dan uh, van de vaart hangen ja nee dat put, maar put, put zij, dat zij, zei van Gaal niet bij zijn aanstellen ooit dat hij met Snijder en van de vaart wilde gaan spelen ja maar dan krijg je de inconsequentie van, van Gaal hè daar oh. ja. ja, weet je moet op wat ik krijg. Nee, maar ja, dat, uh, ik had ook niet het Ja, dat het misschien te speelt, wat hij zelf ook zegt. Mm -hmm. Terwijl ik vind dat beide spelers zich uh, nu wel hebben bewezen uh, dat aan te kunnen. Mm -hmm. Nou hebben we deze wedstrijd dus maar met een schuin oog gevolgd. Ja, het liep toch allemaal goed af. We zagen de score elke keer oplopen. Maar uh, is er langs de andere velden, even een rondje langs de andere velden, is er nog een bijzondere uitslag uh, bij de andere kwalificatiewedstrijden geweest? Ja, ik heb ze, ik heb ze allemaal zitten volgen. Uh -huh. uh, het waren er nogal wat. Uh, nou ja, natuurlijk, uh, de, de landen als uh, Andorra en uh, San Marino. Die uh, niet gescoord, wederom. Niet gewonnen, niet gescoord. Dat uh, blijft gewoon en, uh, Die moeten gewoon niet meer meedoen, dat is dramatisch. Ja, ja. um, opmerkelijk is dat veel Borussia Dortmund spelers uh, tot score zijn gekomen: bij uh, Polen, Lewandowski en Picek, als ik het uh, goed in mijn heb. En dan um, hadden we nog Marco Reus, en uh, Gutsen en Gundogan bij uh, bij uh, Duitsland, dus dat was ja, opmerkelijk. Ja, dat is opmerkelijk, ja. Die doen nog mee in de Champions League. Dus dat zijn toch uh, spelers die op het goede moment pieken, zo lijkt het. Ja, ja, ja. nou ja, Mario Balotelli, uh, mijn favoriete held, die heeft zich ook weer bewezen. Twee doelpunten, 2-0 Malta. Mm. Uh, vanaf de penalty step ook nog eens 1-0, die heeft nog nooit gemist. Dat is ook nog een leuk feitje. En, uh, en Engeland heeft het laten liggen, dat is, ook, uh, dat is wel zonde. Ja, die hebben gelijk gespeeld. Even ja, kijken. Kon, uh, oh, in Montenegro. Ja, 1-1 ja. ja. ja. tegen Montenegro. En die kon er in principe overheen gaan. Die kon uh, twee punten loskomen van uh, Montenegro. En die uh, stond 1-0 voor. Speelde heel traag. Uh, nou ja, creëerde heel weinig. Uh, probeerde op een gegeven moment zelfs uh, met Welbeck uh, Schwalbeck te maken om aan een penalty te komen. Ja. Lukte niet. Gele kaart. En ja, toen kwam die 1-1. En daardoor blijft Montenegro nu koplopen daar. En dat. Uh, ja, dat kan ook nog wel door. Het zijn taaien jongens, uh, die Montenegrijnen daar. Ze hebben ook altijd uh, de oorlog misgelopen, geloof ik. Dus misschien dat ze oh, ja. inderdaad, uh, op deze manier het ook nog weten te redden. Hey, dankjewel voor je toelichting. Weet, wij weten morgen weer waar het over gaat. Uh, bij de koffieautomaat en de, de tussenstanden en de uitslagen. Joost Hofman van VI, Dankjewel. je Goedendag jongens. Het is uh, bijna half drie. Uh, wij zijn nog steeds wakker hierbij. Nog steeds wakker. En uh, de band Neighbor Neighbor, die is dat ook. Zitten bij ons in de studio. Bram, Yuri, Alex en Vincent. Hallo, welkom. Hallo. Dank Is het een beetje vol te houden hier om half drie zijn? Ja hoor, prima. prima. Wij hebben het net even over voetbal gehad. Hebben jullie de wedstrijd van de Nederlands Elfter nog gekeken? Of hebben jullie even geslapen? of net. Ja. Ja, maar toen viel ik wel ook tijdens de wedstrijd in slapen. Oké. Okay. Soms. Dus je hebt nog even kunnen slapen voordat je hierheen kwam? Uh, doezelen. Oké. Okay. <laughs> en wat heb je verder de hele dag gedaan? Gewerkt. Gewerkt. Dat moet er nog wel bij voor jullie? Ja. En wat doe je voor werk? Uh, <laughs> uh, ik heb verschillende. Ik werk in het theater en bij het Archeon. Ken je Archeon? Ja, zeker. Ik ik dacht, zo gaaf is dat vroeger. toch? Is failliet gegaan? Is of, ook. Nee, dat is helemaal niet failliet. Oh, dat dacht ik al. Dacht, dus het is weer doorstart. Ja, oké. Jullie ook trouwens, Romein. Wat doe je daar? Romein. Ik ben Romijn. Ja? Ah, ja. Ja. Ja. ja? Oh, wat te gek ja. ja. heb oh, ja. ja. je, je te gaaf. Ja. En muzikant Romijn? Nou, dat is niet het hoofddoel, maar soms wel. Soms moet je een beetje trommelen. Aan het einde van de dag heb je gevecht. Daar moet je ook muziek bij. En zit je dan ook echt in je rol? Ik ga hier even op door want ik vind het heel echt heel gaaf. Ja. Uh, nou, niet de hele dag natuurlijk. Okay. Kijk, het is voornamelijk kloo klooien met kinderen. Ja, gewoon. Oh, Oké, okay, we gaan het zo meteen nog over Robbert uh... <laughs> Nee, maar, maar, maar, maar dan, dan, dan, dan, dan, dan zit je gewoon in je lunchpauze... gewoon in je Romeinen kostuum... tegen andere Romeinen in je boterhammetjes eten. Ja. En uh, <laughs> Latijn ook met elkaar spreken? Nee. Oké, okay. we dat gaan het even niet. nog over jullie band hebben. Nu heet jullie Neighbor Neighbor, <laughs> maar ik, ik dacht jullie hoofd al te herkennen. Inderdaad, jullie speelden vroeger in een band die So What heette. Ja, dat klopt. Waarom uh, is het uh, van So What naar Neighbor Neighbor gegaan? Uh, nou, wij waren eigenlijk veranderd en de naam nog niet. Dus dan uh, was het eigenlijk logisch dat de naam ook zou veranderen. Oké, mm, oké. Okay, okay, wat is dat en... dan die verandering qua muziekstijl? Ja, gewoon qua muziekstijl, dat is het eigenlijk. Ja, maar van wat naar wat? <tus> nou, uh, vroeger wilden we eigenlijk gewoon zo hard... En snel mogelijk. En nu zijn we wat meer bezig met liedjes schrijven. Is het beter nu? Veel beter. Oké, okay. nou, dat is wel fijn. <laughs> ja, nou, we gaan het zo meteen horen. Ja. Want jullie gaan zo meteen het liedje Hardeek voor ons spelen. Ik zou zeggen, ga naar de andere kant van de studio. Dat is allemaal te volgen via radio1.nl. Want er is ook een webcam aanwezig. Misschien wisten jullie het nog niet, maar ik hoop dat je haar goed zit. Bij ons aangeschoven in de studio ook te zien via de webcam... is voor het Nieuwsminuutje Annette Schut. Het Nieuwsminuutje. Camping de Berenkuil in Utrecht is levensgevaarlijk voor spelende kinderen. Dat blijkt uit een rapport van het Hoogheemraadschap dat RTV Utrecht in handen heeft. Door lekkere rioleringen zijn er op het terrein grote plassen ontstaan van bijna een meter diep. Kleine kinderen kunnen daar volgens het rapport makkelijk in verdrinken. Een jaar op je dode kat zitten. Het is niet te geloven, maar het overkwam een gezin in Purmerend. Ze gingen verhuizen en schrokken zich wild toen ze in de bank een kattenlijkje aantroffen. Het bleek hun poes, Blackie. Ze was al ruim een jaar spoorloos. Een beter een goede buur dan een verre vriend. Maar dat geldt niet voor Justin Bieber. Poppy doll is beschuldigd van geweldpleging en het uiten van bedreigingen door zijn buren. De 19-jarige zanger zou uit zijn vel zijn gesprongen na een woordenwisseling. Er zijn vooralsnog, en of dat jammer is, dat weet ik niet, geen arrestaties verricht. En tot zover. Het minuutje. Dankjewel, Annette Schut en of de mannen van Neighbor Neighbor met hun bandnaam zijn meegegroeid... Dat kunt u nu zelf gaan beoordelen. Live bij nog steeds wakker op Radio 1. Het nummer Hardik It's too much of a heartache It's too much of a heartache van Neighbor Neighbor, live bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. Waar we het zo meteen ook gaan hebben over Brazilië, Rusland, India en China. En ook nog eens Zuid-Afrika. Wat die vijf landen met elkaar te maken hebben, dat hoor je zo meteen. Eerst uh, houden we het wat dichterbij, want de Amsterdamse VVD die is in rep en roer... omdat Stadsdeel Centrum wil dat de bezoekers ook tussen 12 en 2 s'nachts betalen om te parkeren. De VVD noemde het plan... Onacceptabel. Maar in Stadsdeelcentrum zijn ze wel te spreken over het plan. D66-raadslid Mark van der Veer van dat Stadsdeel. Goedenacht. Goedenacht. Goeie U vindt het geen slecht plan? Nee, uh, het, is, uh, het moet besproken worden in het, uh, in het Stadsdeel. Maar uh, ik heb het gelezen en uh, ik, uh, ik was geïnteresseerd. Ja, het, het klinkt toch een beetje gek. Tussen 12 en 2 s'nachts ook nog betalen voor het parkeren. Is dat nou wel echt nodig? Nou ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Want uh, je gaat niet zomaar de situatie wijzigen zonder dat je daar een goede aanleiding uh, toe ziet. Maar wat ik heb begrepen in het, in het voorstel, wat het, uh, het bestuur van het dagelijks bestuur moet ik zeggen, van het stadscentrum uh, gaat voorleggen volgende week. En uh, in eerste instantie aan, aan de commissie. En dan later komt de Raad uh, daar misschien nog bij in beeld, is, uh, is dat. Uh, ja, de, de bewoners van het, uh, van het stadsdeel, en niet in het hele centrum, laten we daar even duidelijk over zijn, maar in, in twee parkeergebieden uh, ja, heel slecht hun eigen auto kwijt kunnen. En dus de drukte is zo hoog, dan moet je gaan kijken, kunnen we, kunnen we die drukte wat terugbrengen in de bestaande parkeervakken die beschikbaar zijn in de openbare ruimte. Dat zijn parkeergebieden bijvoorbeeld in de buurt van het Rembrandtplein. Hè? Dat zijn uitgaansgebieden. Ja, ja, er zijn er wel meer hoor, maar dat is, dat is een voorbeeld. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen de ondernemersvereniging van het Rembrandtplein... die zitten daar natuurlijk niet op te wachten. Uh, waarom niet? Nou ja, die zien natuurlijk minder mensen komen. Als ik uh, bijvoorbeeld woonachtig in Utrecht met de auto naar Amsterdam ga... Uh, ja. dan uh, heb ik die twee uur extra betalen. Die heb ik liever niet natuurlijk. Nee, maar iedereen uit Utrecht is natuurlijk van harte welkom, ook wat ons betreft in de stad, ook na twaalfen. Uh, en net zoals overdag is het helemaal niet gek om dan uh, uh, het, het autobezoek, om het maar zo te zeggen, om dat een beetje te ontmoedigen. Mm -hmm. uh, ook om voldoende parkeerruimte te houden voor, uh, voor de bewoners van het stadsdeel. Die willen ook graag uh, hun auto kwijt uh, in de buurt van hun huis. Het klinkt toch een beetje als een melkoe? De auto's in de Nou de ja, ik bedoel, het zijn toch weer twee uurtjes extra cashje voor de gemeente. Zo werkt het toch eigenlijk. Nou ja, dat, dat klopt. Dat is ook zo. Maar de, de, de insteek van het parkeertarief is niet om. om het uh, uitgangspunt is niet om te cashen. Het uitgangspunt is, als je dat tarief uh, morgen omlaag zou doen. Mm -hmm. of, of in dit geval, laten we zeggen, van, want daar zijn sprake van. van 12 bijvoorbeeld naar 10 uur uh, te brengen. Ja. Dan, dan stimuleer je het bezoek uh, per auto. Dus ja. wat het stadsdeel uh, in haar voorstellen die we gaan bespreken, gaan het beogen, is, is om, het, om het niet aan te moedigen... maar om het te ontmoedigen met een goede reden... namelijk om voldoende ruimte in de openbare ruimte uh, te houden... om. Uh, ...auto's te parkeren die, die van de bewoners van het stadsdeelcentrum zijn. En als ik dan de plannen lees die het stadsdeel daarbij heeft... ...dan worden er dus ook targets gesteld van... Hè, ...we willen minder auto's in de stad hebben uiteindelijk per 2000... ...en dan komen er verre jaartallen. 25 geloof ik. Precies. Hè? Dat is uh, ja, ja. een ver toekomst. Uh, Dat gaat beeld. elke keer ja. een stapje verder natuurlijk. Maar ja. zijn er bij de gemeente ook targets om bepaalde budgetten te halen aan, aan parkeergelden? Daar kan ik me ook gewoon iets bij voorstellen. Ik, ik hoop het niet. Daar zou ik geen voorstander van zijn. Daar bent u die niet bij bekend met dat soort targets? Nee, nee ik, die heb ik nooit gelezen. Maar uh, als die er zouden zijn, dan uh, zou ik daar geen voorstander van zijn. Dat is, dat is niet de doelstelling. Ja, het, het is dus eigenlijk ook om te ontmoedigen dat mensen te lang parkeren in het centrum. Maar ik heb toch altijd geleerd dat het sowieso niet heel erg verstandig is... om met je auto naar het centrum van Amsterdam te willen gaan. Nou ja, dat is maar wat ik me ook uh, erbij afvraag in de discussie. Zeker als je het uh, Rembrandtsplein bezoekt. Dat is over het algemeen niet om een broodje kaas uh, te gaan kopen... Uh, veel mensen gaan daar een gezellig biertje drinken. En volgens mij kun je dan ook veel verstandiger met het uh, openbaar vervoer uh, gaan of een taxi nemen. En uh, openbaar vervoer zat in Amsterdam. En taxi's ook overigens. Ja, ja, snapt u eigenlijk waarom de VVD zo uh, ongelooflijk kwaad is hierover? Het is maar gaat over 10 nou, euro. Ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat ze ongelooflijk kwaad zijn. Over welke... U heeft het over de... de, de ja, ze VVD, vinden het onacceptabel. In het centrum of in de centrale stad in Amsterdam. Dat is uh, de fractievoorzitter van de VVD en de gemeenteraad, Robert Vlos. Die zegt het is ja, onacceptabel parkeren in het centrum. En dan dat deze, uh, nou ja, de, deze regeling erbij. Nou, ik ben het er niet mee eens, maar, maar hij zou dat beter kunnen opnemen met zijn eigen wethouder, Wiebes. Mm -hmm. die, uh, die, het, het is eigenlijk volledig in lijn met, met, met uh, laten we zeggen de, de bandbreedte die zijn eigen wethouder in de centrale stad uh, het stadsdeel uh, meegeeft. Nou, mocht u hem nu in ieder geval nog even langs de kant willen zetten in Amsterdam, dan is dat op dit moment gewoon gratis. En dat blijft dus voorlopig nog wel even zo, maar we houden de plannen in de gaten. Bedankt voor de, de toelichting in ieder geval. Mark van der Veer, uh, D66 ja, graden, in het Stadwilcentrum Amsterdam. Goedenacht. Ja, graag gedaan. Wie nu zijn uh, tv aan die ziet vooral herhalingen en uh, teletext. Ik zou dus vooral naar de radio blijven luisteren. Vooral omdat uh, wij wel naar de tv gekeken hebben. In ieder geval Annette Schut. En het beste daarvan, samengevat voor het medieoverzicht. Ja, dat klopt. En ik viel echt weer met mijn neus in de boter die dinsdagavond. Het is onwaarschijnlijk, maar altijd mooie televisie. <laughs> de Matthäus Masterclass. Kennen jullie hem? De Matthäus Passion? Nou, niet van voor tot achter. Nee, nou ja. In dat programma zingen dus bekende Nederlanders dat stuk. Bijvoorbeeld de Sabine Uitslag. Je weet wel die blonde van het CDA. als je die wil zien, moet je maar gewoon even naar uitzending gemist. Maar raad eens wie dit is. Mag het, ik, mijn hersen. Ja, wie was dit? Um, um, ja, ik, ik denk Wolter Kroes. Ja, oh goed, in één keer Wolter Kroes. Ik was echt blij verrast. En wat nou zo handig is, jij wist niet precies wat die Matthäus was. Ik ook niet. En vroeger moest ik ieder jaar dus met mijn ouders mee naar die Matthäus. Ik vond het vreselijk, het duurt ontzettend lang. Ik vond het saai en nou ja, die keerbankjes hard. Het is gewoon oncomfortabel en ik begreep er niks van. Maar Wolter, die kan uitleggen waar de Matthäus over gaat. Het laatste lieve mens wat wij gecremeerd hebben, dat was mijn oma...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 Hij bedenkt dus dat het zijn eigen geliefden zijn en dan denkt hij aan, aan Jezus. Nou, hij twijfelt er dus ook uh, helemaal niet aan of het goed gaat komen. Als je het nou zo denkt, dan komt het vanzelf goed, dit verhaal. Ja, dat denk ik eigenlijk ook, want Wolter doet ook dit hartstikke leuk. En ik zeg het erbij, hè, ook dit. En omdat het kan, voor wie Wolter Kroes niet kent, even voor het contrast. Dit doet hij normaal. Ik heb van je stem, van je... Gaat het gaat niet over toch? Jezus, dit denk, laatste. Nee, dat gaat denk ik over zijn vriendin, maar je weet het ook <tie> nooit. Nou ja, dat dus. Zo. Nou, dan naar wat mij betreft het belangrijkste nieuws van vandaag. En dit is de versie van het Jeugdjournaal. Een walgelukke geur van onder andere rotte eieren... hing er op basis gewoon aan de meulen in Sittert.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 Was dus ook naar binnen gegaan met die jas. Wij kwamen het schoolplein op en toen stonk het heel erg. En toen dacht ik dat het binnen niet meer stuk Maar toen stonk het nog erger. Ja, en die, die geur die kwam dus van een vieze vloeistof onder de vloerbedekking bij een meisje thuis. Daar lag dus iets vies. Nou ja, dat bleek dus die oorzaak. Maar de ouders die dachten dat het iets heel anders was. Het gezin zelf dacht dat hun dode cavia zo stonk. Ja, en dat wordt dus echt onderschat, hè? het verliezen van een huisdier. Dan merk je niet meer dat je stinkt, dat is gewoon heel moeilijk. Zeker van een cavia, want cavia's zijn heel leuk. Zo weet ook uh, Dolores van het Klokhuis. Cavia's zijn hele sociale dieren. In Zuid-Amerika, waar ze oorspronkelijk vandaan komen... leven ze in hele grote groepen bij elkaar. Dus als je ervoor kiest om een cavia te nemen, neem er dan minimaal twee. Want anders worden ze zo ja. eenzaam. Maar dit heeft niet te maken met dat nieuws van die kat... Die, er was toch een dode, nee. een dode kat onder de bank? Dat klopt. Nee. Dus, dat moet toch ook ongelooflijk gaan stinken? Daar ja. kwamen ze toch ook pas na een half jaar achter? Ja, maar ze dachten dus dat, dat... Dit is een leuk verhaal. Dat hun andere poezen daar geplast hadden. Daarom dachten ze ook dat die donkere vlek in de bank... Die hadden ze gezien. Maar ze dachten, ah, dat is plas van onze andere poezen. Maar dit kind dat het in het Jeugdjournaal... Ook de hele tijd uh, nu aangehaald werd... Ja. Die wordt toch ook voor de leven lang gepest ook? Ja, dat, denk ik dat, kan wel. dat kan toch dat niet anders? St stinkende rotte eierenkind. Ah, ja. oh, ik vind het ontzettend naar. Ja, het is maar eh, wel goed dat het Jeugdjournaal de aandacht aan geeft. Vond en, ik ook. En nog wat geleerd over KVS. Dankjewel aan het Anet Schut. Joep. Politieke zwaargewichten uit Brazilië, Rusland, India en China en Gasland Zuid-Afrika zijn deze week bijeengekomen tijdens de vijfde jaarlijkse BRICS bijeenkomst. Eh, daar spreken ze verder over economische en politieke samenwerkingen. Op het strand van Durban wordt naast deze politieke aangelegenheid ook een muziekprogramma en een volleyballtoernooi georganiseerd. Oogleraar Development Economics aan de Universiteit Maastricht, Eddie Zierma, weet alles over de BRICS. Goedenacht. Goedenacht. Dat klinkt toch wel wat hipper dan een VM-bijeenkomst, of niet? Uh, het is heel anders, omdat het een beperkte groep landen is uh, die probeert samen te werken. Ja, maar het wordt ook als een feestje gebracht met een muziekprogramma en een volleybaltoernooi. Dat is wat anders dan de demonstraties die wij gewend zijn. Ik denk dat het, uh, dat het feestprogramma Franje is en dat het een hele serieuze aangelegenheid is van een groep landen die probeert om zijn gewicht in de wereldeconomie uh, nou, tot uiting te brengen. Waarom willen ze dat gewicht zo graag in de schaal leggen? Omdat uh, nou, het zijn snelgroeiende landen waar uh, het bruto nationaal product is een aanzienlijk deel van de wereldeconomie of een kwart. Mm -hmm. Ze voelen zich ondervertegenwoordigd in de grote internationale instellingen... zoals de Wereldbank en de IMF. De hervormingen daarvan lopen heel langzaam. En deze samenwerkingsvorm is heel duidelijk bedoeld... om hun gewicht in die internationale orde te versterken. Daar zijn ze mee begonnen. Hebben ze al wat bereikt in die tijd? Um, ik denk dat ze wel wat bereikt hebben, ja. Ik, uh, ten eerste het feit dat, uh, dat, ze door hun, dat men... Door hun pure omvang rekening met ze houdt. De hervormingen van de internationale instellingen lopen wel langzaam. Zo is het wel zo dat een Chinees onlangs eh, vice-president van de Eerbank is geweest. Maar in termen van stemrecht loopt eh, dat loopt vrij traag. Uh, maar ze zijn nu een geduchte uh, groep, uh, vooral als ze met een gezamenlijke stem uh, spreken. Daar zit gelijk een probleem, omdat de belangen niet altijd parallel lopen binnen de BRICS. Ja, want de, de BRICS, dat zijn de opkomende economie. U zegt net zelf, ze hebben een heel stevig fundament inmiddels opgebouwd. Maar toch wordt erbij, of het nou economisch is of uh, op het gebied van, uh, van conflicten... er wordt altijd eerst in de wereld gekeken naar wat vindt Amerika. Is, bestaat er een kans dat deze BRIC-landen dat op termijn gaan overnemen? Uh, de kans bestaat. Uh, met name China is een land dat dus enorm in opkomst is. Het is nog verhoudingsgewijs een relatief arm land. Maar door zijn enorme bevolkingsomvang heeft het, uh, heeft het dus een enorme schaal bereikt. Ehm... Uh, en daardoor wordt er naar geluisterd. En als we dat uh, proces van groei, uh, versnelde groei, kunnen voortzetten, dan zal over uh, een jaar of 20, 30, zullen ze in de buurt van de VS komen, in per capita inkomen. Maar zover is het nog lang niet. Nee, is het misschien nu ook een beetje, omdat ze zich, nou een beetje een Calimero effect, dat ze zich toch nog ondergeschikt voelen aan Amerika, die al nou, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog de dienst uitmaakt in de wereld? Absoluut, absoluut. Er is niet alleen bij China, maar bij ontwikkelingslanden in het algemeen, is een gevoel dat de internationale orde heel sterk is beheerst uh, geweest uh, door de westerse mogendheden. Um, er zijn allerlei pogingen geweest in het verleden om tegenwicht daaraan te bieden. Onder andere de groep van 77 landen, niet gebonden landen, was zo'n poging. Dit is de eerste succesvolle poging van een aantal landen die bij elkaar komt. En door een pure omvang, uh, ik geloof dat ze nu ongeveer een kwart van de wereldeconomie uh, omvatten. Dus dat mm -hmm. is veel. Ja. En uh, dat betekent dat er naar, naar hen geluisterd wordt als ze met één stem spreken. Ja, want dat is toch lastig, hè? want ze zijn inderdaad uh, hetzelfde als het gaat om... Um, die verongelijkheid misschien die ze hebben, jegens bijvoorbeeld Amerika. Maar ze verschillen toch wel heel veel. Niet alleen bijvoorbeeld topografisch liggen ze ver uit elkaar, maar ook qua bestuursvorm, toch? Ja, er zijn allerlei uh, tegenstellingen. Uh, bijvoorbeeld uh, tussen China en India, dat zijn concurrenten. Mm -hmm. uh, tussen Brazilië en China zijn er spanning op handelsgebied. Zuid-Afrika hoort eigenlijk helemaal niet in het rijtje thuis. Dan is het een veel te kleine economie die veel minder gewicht in de schaal legt. Maar zij vertegenwoordigen Afrika als nog een min of meer goed voorbeeld. Ja, dus dat is wel de rol wat, wat ieder van die landen pretendeert. Is om een, een, een leidende rol te spelen in de eigen regio. Dus Zuid-Afrika en Afrika... China en Oost-Azië, India en Zuid-Azië en Brazilië en Latijns-Amerika. Um, als ze daar in Durban onder tafel zitten en er moet gestemd worden... gaat dat er dan democratisch aan toe of uh, beslist degene die uh, het grootste land en de grootste economie heeft? Ik denk dat ze uh, een gemeenschappelijk belang hebben om met één mond te spreken... Uh, en dat zullen ze proberen. Ja. Zo hebben ze, als ik het goed heb, besloten om een gemeenschappelijk uh, ontwikkelingsbank op te richten als mogelijk tegenwicht voor de Wereldbank. En uh, zolang ze met één mond spreken worden ze gehoord. Als hun onderlinge tegenstellingen naar buiten komen, dan worden ze gelijk als factor in de wereld minder belangrijk. Over een paar uurtjes wordt de, uh, de brikstop weer vat. Uh, Bedankt voor uw toelichting. Hoogleraar Development Economics aan de Universiteit Maastricht. Eddie Zirma. Graag gedaan. In uh, Nederland hebben wij het homohuwelijk al jaren. Maar hij gaat er misschien ook komen in Amerika. Dat hangt af van het Hoge Rechtshof. Wij bellen er zo meteen over met onze correspondent Oevoek Kaya. Dat doen we na live muziek bij ons in de studio Neighbor Neighbor. Zit er helemaal fris en fruitig nog altijd klaar voor Long Way to Come op Radio 1. I'm out of the station with a trembling hand The shame of the nation that I don't understand Always his sadness hits me, It felt so bad His loneliness bitten me, It felt so sad His glasses were foggy, and he's so keen I guess a life taught him a lesson.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 Neighbor, neighbor, akoestisch in optima forma met drie akoestische gitaren en een percussie, moet ik het noemen denk ik hè Anne? Ja, een Kagon heb ik Kagon, in al heel deze, goed. Ja. Pakusi Kagon. Hier live dus in de studio bij Nog steeds wakker op Radio 1 waar het 5 voor drie is geworden. Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten die hoort deze week de pleidooien in twee zaken rond het homohuwelijk. Als de opperrechters het homohuwelijk legaliseren, volgen ze snel de kantelende mening van het Amerikaanse volk. Correspondent Ufukaya volgt de situatie op de voet vanaf zijn standplaats vlakbij het capitool. Ufuk, goede nacht. Goedenacht. Er stond vandaag veel op het spel. Is dit een historische dag? Ja, het is zeker een historische dag. Dit gaat hoe dan ook de geschiedenisboeken in. De DOMA, de Defense for Marriage Act, staat onder druk. De hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten hoort twee zaken aan. Vandaag de zaak over Californië morgen de zaak over DOMA. Uh, over het verbod op de homohuwelijk, of dat in strijd is met hun grondwet. Hmm. Alle ogen zijn uh, nu op het Supreme Court gericht. En vandaag waren er meer dan 180 evenementen verspreid over de 50 staten, actievoerders, de hele poespas. Ja, en jij liep daar ergens tussen, hè? Hoe was de sfeer daar? Um, de sfeer was erg goed. De Amerikaanse revolutionaire geest kwam weer goed naar buiten vandaag. Um, families met kinderen, ouderen, iedereen was er. En niet alleen maar de lgtb activisten, maar ook de conservatieven die tegen de homohuwelijk waren, waren er ook. Ik stond op het begin met naast een man met een uh, bord die voor uh, homorechten pleit... en er was een man daarnaast met een bord waarop stond doodstraf voor homo's. Ja, um, het lijkt me wel gek dat die twee gewoon uh, naast elkaar staan. Was dat echt geen enkele animositeit? Is het gewoon een tot op het bot verdeeld land als het over dit soort zaken gaat, Amerika? We zijn tot op het bot verdeeld, maar geloven in de vrijheid om een mening naar voor te brengen en dat zie je daar ook. Ze zijn ja. allebei dan naar toe gekomen om duidelijk aan te geven van hé, hey, hier sta ik voor. En wie, wie eist nou, wie daagt nou wie uh, voor de rechter? Waar draait de zaak om voor de eisers? Er zijn twee zaken. In Californië is er uh, de Proposition 8 zaak wat gaat over uh, het homohuwelijk in Californië. Die is, was legaal, is nu verboden. Um, en, die, en de uitspraak in die zaak gaat er ook van, kunnen mensen in Californië nog trouwen of niet? En de belangrijke zaak Doma die morgen plaats gaat vinden, gaat over um, de federale wet die nu een huwelijk definieert als een verbond tussen een man en een vrouw. Wat betekent dat homokoppels die bijvoorbeeld legaal zijn getrouwd, geen voordelen kunnen hebben van federale wet, dus geen toegang hebben tot gezondheidszorg of veel belasting moeten betalen als hun uh, echtgenoot uh, uh, overlijdt en uh, wat erft. Ja, en uh, na natuurlijk is er in Amerika heel veel media-aandacht, ook voor deze zaak, juist voor deze zaak. Hoe uh, wordt dat behandeld door de verschillende media? Um, verschillend, je ziet vooral, iedereen is ermee bezig. De, de links-liberale media die geven vooral de actievoerders het woord. En laten vooral zien dat heel veel prominente mensen die vroeger tegen het homohuwelijk waren, nu voor zijn. Noem Hillary Clinton... Uh, ...veel senatoren en, en, en congresleden, niet alleen democraten, maar ook republikeinen. Ja. Maar vandaag was er bijvoorbeeld ook David Frum, de voormalige speechwriter van George Bush, was er ook. Er was ook Brandon Ayan Baggio, een, ja. uh, een hele bekende sporter Ik, er hier. Komt uh, steeds meer, de uh, ja, er komen steeds meer mensen vanuit alle lagen van de samenleving uh, die hiervoor zijn. Um, uh, als laatste kort, uh, durf je nog een voorspelling te wagen? Gaat dat homohuwelijk er op korte termijn komen in Amerika? Het wordt heel moeilijk. Ik denk dat over de Californië zaak uh, het, de uitspraak zo zal zijn... dat uh, in Californië mensen nog wel het homohuwelijk weer toegestaan wordt... maar dat het geen effect zal hebben voor de 40 andere staten uh, waar het nog niet kan. En de, de Doma-zaak... Dat gaat volgens mij goed komen, omdat daar nu zoveel druk op staat. En in, zoals vandaag iemand tegen mij zei, in het gerechtshof van de publieke opinie hebben we al gewonnen. Dus dat gaat goed komen, L denk ik. Laten we het hopen. Oevo Kaya vanuit Washington, dankjewel. Ja, het bolle seizoen is weer begonnen. Eigenlijk zouden we natuurlijk de nasses uit de grond moeten trekken. Maar het is lastig met dit weer. Zometeen spreken we met een Taylor hoe het daaraan toe gaat. Maar nu eerst het nieuws. Het nieuws van drie uur. Tot zometeen. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.